Vara presenteert de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 26. Wat ik zoal doe op een doordeweekse dag. Ik eet wat, ik denk wat na en ik spreek hier en daar een hoorspel in. Wat Alan op een doordeweekse dag doet. Oh. Gewoon wereldberoede voor wereldoorlog 3, ieder zijn dingetje, hè? Daar hebben ze wel een beetje voor moeten jokken, maar alles is geoorloofd in tijden van liefde en oorlog. Koud of niet? Het laatste geld gaat naar wapens, precies zoals we hoopten. Wat betekent dat de Sovjet-Unie zeer waarschijnlijk zal vallen? Het werd ook wel eens tijd, want het spioneren begon een beetje te vervelen nadat ze ontslag hebben genomen bij de CIA... verhuizen Julie en Larissa naar hun droomstad New York... en gaat Alan eens even een rustig leventje leiden in Zweden. Een goede twintig jaar later valt dat rustige leventje wel mee... want Alan staat op het punt Zweden uit te vluchten... met onder andere een crimineel, een commissaris, een olifant en een koffer vol geld... Het lijkt onze vrienden namelijk wel slim om er eventjes dus uit te piepen, aangezien Augustus Magnussen. Oeh, ik ben gek op verstoppertje. ik win altijd. achter hen aan zit. Alleen het is niet alsof ze met z'n allen zomer even de grens over kunnen stiefelen. Gelukkig kent Alan nog wel iemand op Bali die vast iets kan regelen met de Indonesische douane. ...Amanda Einstein is dolblij van haar oude vriend Alan te horen en stuurt meteen een privévliegtuig. De Vesjöta-vlakte, Zweden, 2005. Ik snap nog steeds niet hoe je dat wilt doen, Alan. Geen zorgen, commissaris. Amanda regelt. We hebben een koffer vol geld dat niet van ons is. Een olifant die blijkbaar kost wat kost mee moet. Sonja hey. is familie. Familie laat je niet achter. Je hebt niet eens een identiteitsbewijs. Nee. Ook al jaren niet nodig gehad. Ik weet best wie ik ben. En jouw plannen is om naar Bali te reizen. Ach, dat lukt nooit. Amanda regelt. Ik denk echt dat we hier moeten blijven. En Augustus dan. Ja, ik kan jullie toch beschermen. Ja, ja, of jij iets tegen Augustus kan beginnen. Ja. Zeg, ik ben wel commissaris. Ja, en tegen een orkaan steek ik ook altijd even mijn paraplu op. Haroldson, ik heb gezien hoe die man iemands keel oversnijdt en de dode mars speelde op zijn stembanden. Oké, okay, dus hij... Normale, ja, mensen, ja. Hè? Normale mensen hebben kunst aan de muur hangen. Weet je wat hij aan de muur heeft hangen? Eén vinger van iedereen die die ooit heeft vermoord. Daar hangt u zijn jas en op. Oké, ja, oké, okay, okay. ik, ik, ik, nee, ik snap je punt. Maar dan nog begrijp ik niet hoe we met z'n allen ongemerkt op Bali moeten ik komen. Ik zeg toch, Amanda regelt het? Ja, maar hoe regelt Amanda het? Hoor je dat? Wat is dat? Dat, meneer de commissaris, is Alan Carlson die zijn woord houdt. Dat is dat? Ja. Een vliegtuig? Absoluut. Waar moet het ding in godsnaam landen? Het veld achter Bosse's huis, ik ben wel groot genoeg. Bosse, ik ga ervan uit dat jij de benodigde vergunningen hebt. Uh, wat? Nee, natuurlijk niet. Hey, hey. Ik versta je heel slecht Bosse, oh? maar ik vat dat op als een ja. Oké? Okay? Adam! Je bent gestopt. En ons geld aan. Amanda regelt het. Maar, en de paspoortje. Amanda regelt het. En de olifant. Amanda. En? Amanda. Maar... Amanda. Ik dacht dat jij zei dat die Amanda zo dom was. Klopt. Ze heeft geen idee hoe de wereld werkt. Uh, Waarom ik? denk je dat ze alles voor elkaar krijgt? Gaat het aan ons hey, ik, ik, ik, ik. <totstuk> ik. ik, ik. <totstuk> Ik, ik, ik... Hey, jongens, gaat het echt wel goed met hem? Hij zegt al twaalf uur niks anders. Ja, joh, die moet gewoon nog even binnen dat niet alles volgens de regeltjes gaat. He? Altijd roep, jongens, wet en waarheid is niet hetzelfde. Jullie denken toch niet dat gods oordeel straks over hey, vergunningjes ja, gaat? Spoor, he, en Formuliertjes, die gaat over het besef van goed en kwaad. Ja. Oké, okay, nou, waar op dat spectrum zit deze vakantie naar Bali? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Heb je de weersverwachting niet gezien? Eh, uh, mensen, ik heb zojuist contact gehad met de luchtverkeersleiding op Bali. Kijk, heel goed. En we krijgen geen toestemming om te landen. Oh, zie je wel. Ik wist dat er iets mis zou gaan. Niet huilen nou, Bonnie. Benny, en nu? We toch niet terug naar Zweden, hè? Nee, nee, nee. K terug naar Zweden? Hoeveel brandstof denk je dat er in zo'n vliegtuig kan... Als we nu niet mogen landen, moeten we een noodland. Geen zorgen, Bonnie. Eh, uh, Benny. Ik regel die toestemming wel. Ik weet hoe dit soort dingen werken op Bali. U kunt in die microfoon praten. Succes, tegen mij deden ze helemaal niet leuk. Hallo? Aircraft Alpha Zulu 549, identify yourself immediately. Een hele goede middag, meneer. Aircraft. Alpha Zulu 549er, identify yourself. Uiteraard, meneer. Mijn naam is Dollar. 100.000 dollar. Eh, uh, wat was dat? Meestal werkt dat wel. Ja, en nu? Wacht dan nog maar even. Misschien moeten we maar omdraaien. Hallo, het... uh, Mr. Dollar? Ja, hallo. Meneer Dollar hier. Het spijt me maar... Wat was uw voornaam ook alweer? Mijn voornaam? 100.000 Sorry, Mr. Dollar. U bent heel erg slecht te verstaan. Uw voornaam nog één keer? Ah, mijn voornaam is 200.000 Hebben wij toestemming om te landen? Zij u nou 250.000, uh, Mr. Dollar? Ja hoor, prima. In dat geval heet ik u van harte welkom op Bali. Zeer vriendelijk. Zo, land jij het vliegtuig, dan zorg ik dat iedereen zijn riem omdoet. Bali, Indonesië, 2005. Oh, Alan, daar ben je dan. Dag, lieve Amanda. Och, moet je nou toch eens. Kijken, we zijn oud geworden. Ja. Allebei ook nog eens. Ja, daar ben ik al wel een tijdje aan gewend. Kom hoor. eens even hier jij. Oh. Amanda, wat erg van Herbert. Ik had hem zo graag nog eens willen zien. Ik ook. Oh. Maar hij is gegaan terwijl hij deed wat hem met alle gelukkig smaakte. Slecht autorijden. Ja, hij was echt een heel boer chauffeur. Hè? Het was ongelooflijk. Maar wat heb ik jou geleerd, Alan? Het gaat er niet om wat goed is en wat slecht. Het gaat erom. wat degene die de baas is, zegt dat goed is. Precies. En dankzij Herbert Rijssel is bijna iedereen op Bali een even afschuwelijk chauffeur geworden. <laughs> dus gebeuren hier nauwelijks nog ongelukken. Ah, dit moeten je vrienden zijn. Ja. Hallo. Oh, welkom. Okay. Welkom op Bali, nou. allemaal. Uh, <laughs> ja. Ja, namasaya Amanda. Oh, okay. uh, en voor wie wil heb ik hier nieuwe paspoorten. Okay. Ik kan me niet voorstellen dat al jullie namen goed zijn gespeld. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want als je mij kent, hoef je hier nooit je paspoort te laten zien. Hey. Hey, is dit voor paradijs? Oh. Uh, waarom ben ik in godverdomme niet veel eerderijs ja, uh, Amanda. Waar ja. komen deze paspoorten vandaan? Uit mijn computer. Hoezo? van eh, hier is politiecommissaris. Och, oh, die armenbal. Ja, hij moet dus nog een beetje wennen. Oh, geen zorgen, Aaron. Blijf jij maar lekker bij Tante Amanda in de buurt, dan leren we jou die gekke regeltjes zo af. Mag ik u ook Tante Amanda noemen? En ik? En ik? Jongens, jullie logeren in mijn mooiste hotel. Gratis, uiteraard. Vrienden van Aland betalen nergens voor. Oh, maar we hebben geld zat hoor. Wel, nee. Hey. Jawel. Jeez. Jawel, een koffer vol. Lieverd. Jij bent niet de slimste, hè? Jullie geld is hier toch niets waard? We kunnen toch wisselen? Wat? Wisselen. Wat? Wisselen. Wat ah, zegt hij? Het geld. Alan, ze zijn niet zo snugger, of wel? We nee. moeten het geld toch wisselen? Eh, maakt niet uit. Ze zijn wel lief. Nou, komen jullie maar gauw mee. Jullie willen toch vast douchen en zo? Ja. ja. ja. Vanavond is het feest oh. en Alan als verrassing zover ik de drankjes. Nou, is dat nou wel zo'n goed idee? <middels> En Gunilla Lieverd, dan had jij de. rode wijn. Ah, oh, niet de Vlaaflip. Oh, oh, oh, oh. uh, nee, uh, ik heb hier de Vlaaflip. Uh, voor wie is dat pak sap dan? Ik, uh, ik denk voor niemand. Hm, waarom zeul ik daar dan al de hele avond mee? Uh, nou, en die kruidenthee die heeft dan vast al helemaal niemand besteld. Nou, dat hoop ik toch niet, hè? Het is feest. Oh, uh, voor mij, voor mij. Goeie god zeg. Kon jij geen saaier drankje verzinnen, Bonnie? Benny, ik vind kruidenthee gewoon lekker. Wil jij, alsjeblieft, voor één keer in je leven gewoon eens iets wilds doen. hè? Ik doe van alles wilds. Alan is nog wilder dan jij en die is honderd. Kom op, man. We zijn op Bali. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Iets wilds. Oké. Okay. Eh, uh, uh... Gunilla. Ja? Ik, eh... Uh, ik, eh... Ja. Uh... Heel stoer dit, Bonnie. Hey, Benny, Benny. Geef hem even. Gunilla, vanaf het moment dat jij voor de eerste keer dreigde ons van je erf af te schieten... ben ik verliefd op je. Ik heb niks in mijn leven ooit afgemaakt. Ik was altijd op zoek naar iets nieuws. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog iets anders wil... dan elke ochtend door jou wakker te worden gevloekt. Wil je met me trouwen? God. Samen, wat zeg je dat mooi? Ja, natuurlijk wil ik dat, maar goh! Oh, yes. oh, kijk, dat bedoel ik. Goed bezig, Benny! Oh, he, wat leuk! Nee, hey, en wie van jullie was nou Vanilla? Zo. Ik wist wel dat je hier zat, Alan. Ik was misschien een slechte serveerster, maar jou raak ik nooit kwijt. Kijk eens wat ik voor je heb. Oh, een brand. <laughs> ja. Dit is denk ik voor het eerst in mijn leven dat ik iemand het goede brandje oh. heb gebracht. <laughs> <sighs> ja. Hoe lang hebben we elkaar nou niet gezien? Sinds 1968. Dus reken maar uit. Mm, twintig jaar. oh Och, jee. jij daarbij. erbij. Maar ik ben zo blij dat jullie er zijn. <laughs> Dat vertelt niemand je van tevoren over hotels. Dat al die gasten gewoon steeds weer weggaan. Het kan behoorlijk eenzaam worden. Heel erg eenzaam. Nou, geen zorgen, Amanda. Ik kan me niet voorstellen dat wij binnenkort nog ergens anders heen gaan. <laughs> Dus in het verleden, nadat Alan samen met zijn beste vriend Julie Popov heeft geprobeerd de jarenlange wapenwetloop tussen Amerika en Rusland tot een eind te brengen, heeft hij ontslag genomen bij de CIA en is teruggegaan naar Zweden. Alan woont inmiddels alweer tien jaar in zijn geboortedorp Uxlut, waar hij absoluut niks meemaakt en nul invloed heeft op welke politieke gebeurtenis dan ook. Het bevalt hem uitstekend. Uxhult, Zweden, 1991. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today. The Union three Slavic republics announced they are forming a separate commonwealth of independent states. Russia, the Ukraine and Belarus control much of the Soviet Union's economic power enough. Ach, kijk eens aan. Er gebeurt er toch nog iets waar ik me mee bemoeid heb. Tien jaar na dato. Een goed moment om jullie even te bellen. Alan Carlson, residentie. Hallo? Alan. Alan, je spreekt met Larissa Papova. Larissa? Ik wilde jullie net bellen. Hij ligt, hoor. Met de pootjes omhoog. Precies zoals we hadden gepland... Ik denk dat dat vodka verbod van Gorbachev de laatste druppel was. Snap je hem? Hé, hey, laatste druppel. Iedereen weet dat je op een droog land niet kan zaaien. Laat staan oogsten. Laat staan een beetje een gezellige avond hebben. Ik bel omdat... Hé, hey, hoe is het in de gigantische appel? Heeft het Metropolitan al een loge naar jullie vernoemd? Alan. Larissa. Wat, wat klink je... Wat is er aan de hand? Julie. Hij. Hey. Wat is er met Julie. Nacht overleden. Hé? Maar dat. Maar, maar. Dat kan niet. Hij belde twee dagen geleden nog. Ja. En gisteren stond gij midden op Washington Square door uit Carmen te zingen. En nu. Een gart Alan. Wat moet ik nou zonder mijn lieve Julie? Larissa. Het is. Ik weet het, Alan. Het is hoe het is en het wordt zoals het wordt, maar... Dat, dat, dat wilde ik niet zeggen. Vandaag niet. Larissa, <lacht> is er iets wat ik voor je kan doen? Maandag wordt gij begraven op de Greenwood Cemetery. Ik zal er zijn. Weet je het zeker, Anna? Het is zover... Al moest ik op een kameel over de Himalaya komen. Larissa, ik zal er zijn. Dank je wel. Hij was zo gelukkig hier, Alan. Elke week gingen we naar de opera. Soms zelfs twee keer. En we zijn naar Pavarotti geweest. In Madison Square Garden. Je had hem moeten zien toen Pavarotti Nessun Dorma zong. Zijn hoofd ontplofte ze wat van geluk. Ah, Nessun Dorma. Nessun Dorma. Ik denk dat Juli zich al heeft aangemeld voor de hemelse Dilettant opera. Dat denk ik ook. Ik, uh, ik moet gaan ademen. Ik moet nog 300 kaarten schrijven en een jurk kopen die ik nooit meer ga dragen. Ja, als, als ik iets kan doen. Dan laat ik het weten. Ja. Dan ga ik eerst maar eens een fles vodka open trekken en helemaal leeg drinken. Beter zal je jullie niet kunnen leren. Nee. Dag Alan. Dag lieve Larissa. Sterkte. Wat verdorie. Jullie. Samen met de Sovjet-Unie ten onder. Oude patriot. Goed. Aan de Russische toverdrank dan maar. Op jou, Julie. Het smaakt me veel te bitter vandaag. Hallo. Waar kom jij nou vandaan, katje? dat heb ik hier nog nooit gezien. Ben jij verdwaald? Heb je honger, katje? Ik heb wel een beetje melk. Lust je dat? Hé, hey, lust je dat? Ja, kijk eens, jij een schoteltje melk, ik nog een glaasje wodka. Oh. Vannacht is mijn allerbeste vrienden overleden, Katje. Ik leerde hem kennen toen hij me min of meer ontvoerde in een onderzeer. Maar dat heb ik me snel vergeven toen hij de wodka tevoorschijn haalde. En jaren later hebben we samen gespioneerd voor de CIA. Is een mooie tijden, Katje... En hij was ook een bijzonder goede zanger. Met een hele volle klank. Heel robuust. Maar zonder dat het schel werd. Nessumdorma. Oh, Nessumdorma. O, jouwe katje. Kom maar even op schoot. Zo. Moet jij niet naar je baasje... Blijkbaar niet. Weet je katje, jij komt eigenlijk als geroepen. En ik weet ook al een goede naam voor je. Ah, daar ben je. Kijk eens, Popper. Een lekker visje, voor je? Maar ook kijken voor de graadjes, hè? Ja. <laughs> Hallo, daar ben ik nog even. Niet schrikken. Ik hoor dit helemaal niet te doen, maar ik grijp toch eventjes in. Ik, ik hoor u denken... waar bemoeit die mevrouw van de inleidingen zich opeens mee. Je schoenmaker blijft bij je leest, maar... Ik zie het alweer helemaal gebeuren dat we een aflevering lang zitten te luisteren naar een oude man die tegen zijn kat praat. En hoe interessant onze Alan ook is, dat wil ik jullie toch niet aandoen. Dus we lopen er even gewoon met een stevige tred doorheen en dan staan we alleen bij de hoogtepunten stil. En bij de volgende aflevering doen we weer gewoon normaal met z'n allen. Afgesproken? Alan, ben jij het daar ook mee eens? Wie, ik? Prima hoor, ik ben het overal mee eens. Dat je straks niet opeens kwaad wordt? Ik word nooit kwaad. Dat is ook zo. Goed. Popoff was de beste kat die Alan zich kon wensen. Behalve als die Alan's kippen opjong. Maar Alan werd natuurlijk nooit kwaad op Popoff, want Alan wordt nou eenmaal nooit kwaad, aard van het beestje. En bovendien was Popoff een kat en die rennen nou eenmaal achter kippen aan. Nogmaals, aard van het beestje. Wie ook altijd achter Alan's kippen aanzat, was een gluiperd van een vos die Alan Stalin had genoemd. Blijf van mijn kippen af, Stalin. Soms had hij het zelfs gemunt op Poesje Popov, maar die was veel te snel en te behendig voor hem. Je bent te langzaam, Stalin. Alan en Poesje Popov leven heel gelukkig de dagen op. Af en toe doet Alan nog eens een poging om zijn AOW op te zeggen. Frida van het Stadhuis, wat kan ik voor u doen? Ik doe het graag u mag het zeggen. Dag, Frida, je spreekt met Alan Carlson. Oh nee. Nee, nee, nee, nee. In een goede bui, hoor ik. Ik heb de vorige keer gezworen u nooit meer te woord te staan. Zo erg was het toch niet. U heeft mij zes uur aan de telefoon gehouden, meneer Carlsson. Ik heb nog steeds een tut op links. Dat spijt me, Frida, maar... Voor de laatste keer. De instanties kunnen uw AOW niet terugnemen. Het is administratief niet haalbaar. Maar ik doe niks met dat geld. Meneer Carlson, er moet een dolhof van omwegen... en achterdeuren doorkliefd worden... om uw geld terug te sluizen naar waar het vandaan is gekomen. En ik heb u meer dan eens gezegd... Frida, doet niet aan romslomp. Nu niet, nooit niet. De bureaucratie zal niet mijn ondergang worden. Hoort u dat, meneer Carlson? Frida zal niet ten ondergaan aan papierwerk. Een goede dag. Los van een maandelijkse zak geld waar hij niet op zit te wachten en een irritante vos, heeft Alan niets om zich druk over te maken. En dat deed hij überhaupt al nooit. De jaren verstrijken zonder noemenswaardigheden en Alan geniet van zijn kluizenaarsbestaan. bestaan. Samen met Popov natuurlijk. Popov! Peter! Popov! Popov! Popov, waar zit je? Ik heb een lekker vet visje voor je. Ah, daarmee. Wat lig je dan nou te doen, gekke kat? Het is veel te koud in de sneeuw. Popov. Oh, nee. Popov. In 99 jaar was Alan van alles geweest. Bomexpert, soldaat, chef koffie, reiziger, gevangene en spion... Hij was moe geweest, verveeld, vrolijk, verdrietig, bang en dronken. Vooral veel dronken. Maar Alan Karlsson was nog nooit kwaad geweest. Tot nu. Tot zijn geliefde kat gedood werd door een vos. Stalin! Je hebt een kat vermoord! Dat was mijn kat! In zijn schuur gaat Alan op zoek naar de benodigdheden... om voorgoed af te rekenen met die hufter van een Stalin. Spijtlading, londdeep. Tink, deep, deep, waar is mijn tape? Een bom maken is als fietsen en drinken. Je verleert het nooit. In een mum van tijd heeft Alan een pracht exemplaar in elkaar gezet... dat hij aan de kippenren bindt. Sorry, kipjes... En jullie dienen nu een hoger doel dan verse eitjes. Ah, daar is die al. Ja, kom maar, Stalin. Kom maar naar die dikke kippies. Toe. Kom maar. Ja, ik zou ook op mijn auto zijn als ik jou was. Kom maar, kom, kom. Ja, heel goed. Een paar stapjes. Drie, twee, één. Naar de met jou, Stalin! Ze woede alleen even vergeten dat hij zijn dynamietvoorraad... precies achter de kippenren bewaarde. Oeps. En zo blaast Alan voor de tweede keer zijn eigen huis op. Dat krijg je er nou van. Als je die oude mensen zo aan hun lot overlaat. Ze vergeten de kraan uit te zetten, eten geen groenten blazen hun huis op. En wat doet de regering? Ja, helemaal niks. Ja, precies. Helemaal niks. En dan krijg je dit dus. Dat oh, is verschrikkelijk. Nog een wonder dat die arme man ongedikt is. Oh, zeg dat wel, Lorien. Het lijkt verdacht veel op de maniak van Uxhult, ja. vind je niet? Wat? Wat? Wat? wat? De maniak van Uxhult. Oh, daar nou, heb nou, nog nooit van gehoord. Daar ja, heeft hier in Uxhult ooit een man gewoond... die ontsnapt was uit de horrorkliniek van een psychopaat. Horrorkliniek? Ja. Zijn brein was vervangen door apenhers. Oh, oh mijn hemel, wat vreselijk! En hij liet alles op wat hij tegenkwam: oh. gebouwen, dieren, mensen. Nee, maar op een dag was hij verdwenen en ze hebben hem nooit gevonden. Hou op, hou op! Ik, ik, ik krijg er helemaal de kriebels van. Denk jij, denk jij dat hij Alla Karasu? Joost, zeg hou op! Even nou, aan ik de moet dat? Ik moet er heel even langs. Prachtige blouse, Lorraine. Oh, dankjewel. Dat gebroken bergje staat je heel goed. Oké, okay. oké, okay. wat hebben we? Waar werken we mee? Oh ja, ja, ja. Ik zie het meteen. Hier kan meneer Karlsson niet meer wonen. Ik tel één en een halve muur. En daar is wat een toilet zou kunnen zijn geweest. Of een schoenenrek. Ja, nee, dit voldoet niet aan de regels voor zelfstandige bejaardenhuisvesting. Eh... Uh. Meneer Karlsson? Meneer Karlsson? Dat ben ik. Hallo, meneer Karlsson. Ik ben Henrik Soder van de Sociale Dienst. Hallo. Dat u dit toch nog allemaal moet meemaken, hè, op uw oude dag, meneer Karlsson. Dat is toch allemaal niet leuk, hè? Nee, hè? Wat zult u zich een hoedje zijn geschrokken? Oh, dat viel mee. Maar het komt allemaal goed, hoor. Daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Dat hoeft niet hoor, meneer Soder. Ik moet alleen even een nieuw huis vinden. <laughs> u denkt toch niet dat u nog op uzelf kunt wonen, meneer Karlsson? Moet u zich dat eens voorstellen? Ik zie er Moet u nou eens kijken wat u met uw huis heeft gedaan? Dat kan natuurlijk niet nog een keer gebeuren. De verzekering ziet u aankomen. Dat zal ook niet gebeuren, want Stalin is dood. Ja, Stalin is dood, hè, meneer Karlsson. Fijn, toch? Dat was een vervelende man, toch? Nee, ik bedoel de vos. Ja, ja, de vos, hè, meneer Karlsson. komt u maar mee, dan ga ik u fijn naar het verzorgingste uitbrengen. Dat is vriendelijk, maar daar heb Krijgt ik u niets... Krijgt u fijn uw eigen stoel en een eigen beker met uw naam erop. En dan wordt u heel goed verzorgd door de lieve zusters. Dat is echt niet... Nog, er is elke ben... tweede dinsdag van de maand spelletjeskwartier. Mag u een leuk spelletje doen? Waar houdt u van? Op een rij. Ik speel geen vier op een rij, geen bridge, geen boerenbridge, sowieso geen kaartspelletjes, geen dammen, geen schaak, geen stratego. U kunt zich wel inschrijven voor boterkaas en eieren, maar dat is een hele lange wachtlijst. Kijk, meneer Carlson, hier is uw zaal. Zeg maar even Hallo. Hallo. Niet tegen mij, tegen uw nieuwe huisgenoten. Zeg maar even wie u bent. Ik ben Alan Carlson en ik ben niet van plan hier te blijven. En uh, dit is uw stoel. Die heb ik helemaal van daar naar hier gesleept. Speciaal voor u. Gaat u maar lekker zitten. Ik blijf liever staan. U gaat lekker zitten. Heel goed. Kunt u fijn uit het raam naar de schaapjes kijken. Zwaait u maar even naar de schaapjes. Zwaait u maar even. Vinden de schaapjes leuk? Meneer Carlson, zwaaien. Nou, dan niet. U heeft de schaapjes heel verdrietig gemaakt. En mij ook. Dat spijt me. Mag ik nu weer weg? Nee, u gaat hier nooit meer weg, meneer Carlson. U blijft gezellig bij zuster Alice. Mag ik dan op zijn minst een brandewijntje? <laughs> Brandenwijntje, nee, nee, dat doen wij hier niet hoor. Ja, als de koning jarig is, dan mag je een half glaasje wijn, maar zover is het nog lang niet. Nee. Je hebt geluisterd naar De honderdjarige jarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Kajus. Je hoorde onder meer Joop Keesmaat. Erik van Muiswinkel, Peter Drost, Maarten Wansink, Lies Visserdijk, Peter van de Witte, Bob Vosco, Henry van Loon, Bas Lindekamp, Sander de Heer, Nadja Hübscher, Victoria Koblenko, Tine Joustra, Paula Major, Plien van Bennekom, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort.